Het weer vanuit het westen wordt te droog. De temperatuur ligt tussen de plus 3 en min 2. Morgen bewolkt en veel regen. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, het is drie minuten over tien. U krijgt van ons een uurtje sport op de dinsdagavond. Daarin gaan we napraten over de gouden bal... die gisteren werd uitgereikt door Barcelona-coach Pep Guardiola. Ladies and gentlemen, el ganador de la FIFA pilotador... el ganador del Ballon de Oro, the winner is... Lionel Messi. Mooi opgebouwd, lekker spannend. Maar is Lionel Messi wel de beste voetballer van het afgelopen jaar? Er werd in elk geval volop over gediscussieerd vandaag. Wij peilen de stemming in Spanje en Argentinië en bellen met journalist Frans van den Nieuwenhof. Een van de mensen die mocht meestemmen. En FC Twente heeft zijn nieuwe verdediger uit Italië gehaald. De club huurt de Amerikaanse international Oguchi Onjevu voor een half jaar van AC Milan. Hij is blij met de nieuwe kans. At the moment we are having a very good season. And, uh, my choice was made to try and contribute. To the good run that the team's doing and, and be part of something special. Dat was de nieuwe speler. Straks ook voorzitter Joop Munsterman, die vertelde over de samenwerking van Twente met Manchester United. En het Nederlands voetbalteam speelde twee oefeninterlands in het land tegen Slowakije. Nee, u heeft niet zitten suffen. Het gaat niet om Wesley Sneijder, Mark van Bommel en consorten. Het gaat om zaalvoetbal. En die spelers die spreken wat minder tot de verbeelding. Dan natuurlijk het Nederlands team, jongens, laat je horen voor Peter Rosenweek. Met nummer 2, laat je hoeven voor Dennis Selvar. Nou, Zij bereiden zich voor op het kwalificatietoernooi voor het Europees Kampioenschap. Later een reportage over die Nederlandse zaalvoetbalploeg. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur en langs de lijn. De druiven waren dus zuur in Spanje na de verkiezing voor de gouden bal. Geen Xavi, geen Iniesta, maar een Argentijn was de beste voetballer van de wereld Lionel Messi. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Correspondent van ons in Spanje. Wat trof jij aan in de kranten vanochtend? Nou, het, het ligt er aan. Je zei de Spaanse pers. Uh, je moet hier altijd onderscheid maken tussen de sportpers uit Barcelona... of de sportpers uit Madrid. Uh, ja, die van Barcelona was eigenlijk dolblij. Iedereen had wel gehoopt op Xavi en Iniesta. Uh, maar Messi is ook een voetballer van FC Barcelona en de beste voetballer. Maar het was vooral de sportpers in Madrid. Uh, de kranten As en Marca uh, die nogal tekeer gingen tegen die uitverkiezing uh, van Messi. Ja, die, verdiende, die was niet de beste voetballer. Een onterechte gouden bal, uh, vond uh, von Marca. Uh, en zij hoopte vooral op uh, ja, een, een land dat wereldkampioen is geworden, zoals Spanje. Uh, die had toch verdiend dat een van voetballers en bijvoorbeeld ook bondscoach Vincent Del Bosque... die uh, verloor van, uh, van José Mourinho in die stemming... dat die toch dit jaar wel uh, die prijs hadden verdiend. Maar hou eens even, hè. jij zegt van... het uh, verschil tussen de, de, de Barcelonese kranten en uh, de Madrileense kranten... waarom zit daar dan verschil uh, in als het gaat om deze spelers? Nou, omdat... Uh... De, de, zeg maar de Catalaanse kranten die in Barcelona... Ja, Messi is één van hun. Dus een jochie wat op zijn dertiende hier naar Barcelona kwam... wel een argentijn is. Maar ja, de, de, de voetballer van, van FC Barcelona is. Uh, ook, dat speelt ook nog mee... dat ze in Barcelona niet, nog steeds niet altijd zoveel op hebben... met het uh, Spaanse nationale elftal. Iedereen was dolblij met het wereldkampioenschap. In Barcelona doen ze wat minder moeilijk om. Ze zeggen van, joh, uh, je moet al lang blij zijn... dat ze dat WK hebt gewonnen. en Deze prijzen zijn wat minder. De kranten in Madrid. Uh, en, en ook al andere, hoor. Doeman Casillas bijvoorbeeld, uh, Zegt. Gisteravond dat hij wel teleurgesteld was dat hij het uh, gehoopt dat het of Xavi of Iniesta, ja. de ploeggenoten... Maar ja, die jongens vinden. zijn allebei van Barcelona. Dus ik bedoel, waar maken ze zich druk om, zou je zeggen? Ja, nee, uiteindelijk het is het ook misschien een storm in een glas water. Als je de jongens zelf ziet, ik zie net foto's van, voor me van de terugreis uh, van de charter waarin Messi, Xavi en Iesta samen zitten. Uh, het glas champagne wordt geheven en, en uh, zowel Xavi en Iesta zeggen van ja, wij weten natuurlijk al lang dat, dat Leo de, echt de allerbeste voetballer ter wereld is. Wat wij hem op het trainingsveld en op de wedstrijd hebben zien doen, dat hebben we nog nooit iemand op het voetbalveld zien doen. Zo goed zijn wij niet. Dus hij is de beste. Ja, zoeken trouwens die Madrileense kranten er ook nog wat achter waarom de FIFA... Eh, nou, nou, het is de FIFA helemaal niet. Hè. Het zijn gewoon allemaal coaches, aanvoerders, eh, journalisten... Uit alle aangesloten landen? Ja, nou ja dat, dat was misschien het probleem van de FIFA. Misschien juist dat FIFA om, om zijn eigen wereldkampioenschap te bekrachtigen. Dat ze graag hadden gehad dat een, een wereldkampioen had gewonnen. Zoals er ooit bijvoorbeeld met Canavaro gebeurde. Waarvan je toch kon betwijfelen of dat echt de beste voetballer ter wereld was. Maar omdat Italië wereldkampioen was, werd Canavaro gekozen. Uh, nu is het toch meer. Blijkt dat uh, al die. Inderdaad, die. Meer dan 200 bondscoaches en aanvoerders van nationale elftalen. Want ze kwamen overal vandaan, hè? Swaziland ja. zag ik staan, noem Dat de landjes maar op. Al, alle federaties zeg maar, die aangesloten zijn bij, bij de FIFA mogen stemmen, plus uh, iets van 150 uh invloedrijke journalisten. Nou, die hebben allemaal samen gestemd. Dat tel je bij elkaar op. En dan uh, kwam weer deze uitslag. En ja, uiteindelijk heeft iedereen toch gekozen van wie is nou de beste voetballer? Wie heeft ons het meest laten genieten afgelopen jaar? En dat blijkt dus toch uh, Leonel Missy met die, met die 58 doelpunten in, in 54 wedstrijden. En meestal prachtige doelpunten, prachtige acties uh, geweest te zijn. Zegt de Spanjaarden, winnen heel veel. Hè? Uh, op voetbalgebied, uh, op tennisgebied, op uh, wielergebied, noem het allemaal maar op. Uh, zijn ze in dit geval gewoon slechte verliezers? Dat wel. Ja, de, de madrid noemen we het wel. Dat, in, in principe, de voetballers zelf zijn geslechte die zijn er heel blij mee, uh, Xavi en Iesta. Omdat zij elke dag met Messi samen spelen. Uh, je zou, ja, het was een beetje een hoop. Dat was ook aangewakkerd. Er was ge, uitgelekt dat misschien in Yesta het zou worden. Xavi was heel goed natuurlijk. En uh, ja, daar was een beetje stil hoop op. Ook al omdat, uh, wat deze be prijs betreft, Spanje maar één keer ooit heeft gewonnen. Dat was Luis Suarez in 1960, speler van Barcelona. En daarna Inter Milaan. Dat is de enige Spaanse voetballer die ooit heeft prijs... Heeft gewonnen. Dus wel veel voetballers die in de Spaanse competitie hebben gespeeld, altijd. Uh, Ronaldinho, Cruijff die bij Barcelona speelde, Rivaldo, uh, Messi nu dus, uh, Cristiano Ronaldo, maar geen Spanjaard. En daar ja. hadden ze in zo'n triomfantelijk jaar toch wel op gehoopt. Goddank, in Barcelona zijn ze blij, sowieso natuurlijk. Het was niet moeilijk, drie spelers van die club uh, genomineerd, eentje werden uiteindelijk, de buitenlander, maar in Madrid, daar balen ze. Ja, vooral omdat Madrid vindt de meeste uh, Cristiano Ronaldo nog altijd beter dan Messi. En ja, nou, als hij juist dan weer die, Messi, die kleine Messi de prijs krijgt, dan banen ze er een beetje van. Oké, okay, Edwin wikkels was dat uh, vanuit Barcelona, dus vanuit Spanje. Dan gaan we naar het land van de verliezers, uh, de Spanjaarden dus. Naar het land van de winnaar. Freek Vossenaar is een Nederlandse voetbalfan die in Buenos Aires woont. Goedenavond meneer Vossenaar. Ja, goedenavond. goedenavond. Nou, daar goedenavond. zullen ze het er niet moeilijk over doen, denk ik. Hè? Daar zullen ze die uitverkiezing van Messi wel begrijpen. Nou, begrijp ik. Ik hoop dat ze zelf ook eigenlijk dachten dat het wel Iniesta zou worden. En, um, ja, het is voor het eerst, sinds ja, de FIFA, dat dit feest organiseert, dat niet uh, dat de vertegenwoordiger van de wereldkampioen uh, is gekozen in het jaar dat het WK werd uh, gespeeld. Ja. Dus ze waren zelf ook wel in Ja, je moet er ook wel bij zeggen trouwens dat een voetbalprijs die niet door Maradona is gewonnen, dat die in dit land niet heel serieus wordt genomen. Oké, okay, want Maradona is nooit, uh, heeft nooit die gouden bal gewonnen, hè? Dat, dat is, zit ze in de dwars. Argentinië heeft toch een beetje een wrakke relatie met die gouden bal, want ik geloof dat alleen Gabriel Batistuta op het podium stond in 1990 de als derde. En voor de rest, af en toe, Messi heeft nooit iemand met zijn vingers eraan gezeten. Hoe kijken ze tegen Messi aan? Want Messi is natuurlijk al heel lang weg. Die uh, zit al vanaf uh, zeer jonge jaren uh, zit hij al in Spanje. Ik bedoel, is het voor hun nog wel, voor hun gevoel nog wel een echte Argentijn? Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Hij speelt het aantal vanaf jeugd uh, bij, uh, bij Barcelona. En iets iets mensenheugen is daar ook het eerste. Uh, nee, hij, ze zijn er wel trots op, maar houden ervan. Dat is dan weer weggelegd voor, weet ik, uh, Carlos Tevez... ...die Manchester City speelt en die echt een zoon van het volk is. Een carrière bij Boka achter de rug gehad... ...en die zich bovendien uit de sloppenwijk uh, omhoog geknokt heeft... ...en die stervoetballer is. Dus uh, dat... dat, dat, dat, dat wat voor missie die je niet zo gevoeld is. Ja, laten we niet vergeten dat wat Missie voor het nationale elf dan heeft gedaan. Tijdens het WK scoorde die nieuwe goals. Ja, hij is niet op sleeptouw kunnen nemen. En ook legendarisch is zijn eerste invloed in 2005. Dan kan hij als invaller in het veld ergens in de tweede helft. En later kreeg hij een rode kaart. Ja. Ja, de Argentijnen kan er altijd een beetje meewaardig naar eigenlijk. Dus het is niet de meest populaire voetballer wat dat betreft. Een uh, beetje politiek in het voetballen, dat kennen ze natuurlijk wel in Argentinië. Want het was heel vreemd. We kwamen de Argentijnse bondscoaches en de aanvoerder helemaal niet tegen op die lijst van stemmers. Terwijl al die bondscoaches en al die aanvoerders hadden gestemd. Hoe zit dat? Ja, je moet er niet, je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als het uh, nog een hele uh, dichte. noem uh, het close call was geweest. Want ze hebben de, de Argentijnse voetbalbond heeft. Uh, ...de stemmen van de van bondscoach Battista en van Arvo de Mascherano te laat ingestuurd. Dus die hebben gewoon niet meegeteld. Ze hadden wel keurig voor uh, Xavi en Iniesta gestemd. Ja, ze konden maar niet anders, zijn, want te ze te mochten te natuurlijk doen. niet op Messi stemmen. Ja, nee, precies. Dat, uh, ja, want, uh, heel ze mochten niet op, uh, op voetballers uit eigen land stemmen. Dus, uh, maar zou dat dan een bewuste actie kunnen zijn geweest? Hey, uh. Je kan niks uitsluiten, laten we het zo zeggen. Je kunt niks uitsluiten. Zeg, het zijn niet alleen voetballiefhebbers Argentinië. Ze ...hebben ook wel een beetje verstand van het spelletje, hè? Ik denk dus dat ze daar wel uh, de vrede mee zouden hebben gehad... ...als het een van de anderen was geworden. Ja, absoluut. Ik denk dat ze... ...Iniesta was de favoriet, dit voor Messi was totaal hè, onverwacht. En Xavi hadden dat gekregen, hadden ze het ook uh, nogal logisch gevonden, hè, gezien de uh, prestaties van uh, het Spaanse elftal ook met name. En dat uh, dit was voor hun ook onverwacht. Dat, ja. En dat geloof ik ook echt... Nou, wat Maradona nooit heeft gekregen, dat heeft uh, Messi dan wel in huis gehaald. De gouden bal, beste voetballer van de wereld. Toch reden ja. voor een klein feestje, zou ik zeggen. Ja, nou ja, ze gingen niet hossend door de straat. Nee. En, uh, mijn, mijn Argentijnse collega's kwamen vanochtend ook niet later op het werk met wallen onder de ogen. Dus uh, het heeft, uh, ja, men heeft er kennis van genomen. Men was trots en ging over tot de orde van de dag. Meneer Vossen, nou bedankt voor uw ja. reactie. Vanuit Argentinië ja. was dat, vanuit Buenos Aires. Dan werd er voor de Gouden Bal ook nog gestemd door de bondscoaches... de aanvoerders van de nationale teams, we hadden het er net al over... maar ook door journalisten. Nou, namens de Nederlandse journalisten... vulde Frans van den Nieuwenhoff het stemformulier in. Hij is uh, chef sport van het Eindhoven's Dagblad. Frans, goedenavond. Goedenavond. Wanneer heb jij je stem bepaald? Kort geleden? Nee, dat was al in een vrij vroeg stadium. want je wordt al, op, je wordt al begin november eh, krijg je een eh, e-mail van, eh, van het organiserende blad Frans Voetbal. Ik heb vrij snel daarna de eh, keuze bepaald, dus dat is in de eerste helft van november geweest. Dat is heel erg vroeg. Ja, vind ik ook. Eh, ja. Zijn er nooit pogingen geweest om, om dat toch gewoon eens wat later te doen, wat dichter in de richting van die verkiezing? Ja, ik denk dat dit nog stemt uit de tijd dat er nog geen uh, e-mail was. Uh, het is altijd zo vroeg geweest. Uh, het heeft ook te maken met het grote aantal landen, denk ik, wat uh, deelneemt aan de, aan de verkiezing, aan de jurering. Uh, nee, voor, voor zover ik weet zijn er nooit pogingen ondernomen om dat te later in het seizoen, uh, of in het jaar te plaatsen. Ja, denk jij er lang over na voordat je uiteindelijk drie namen op papier zet? Nou ja, lang, wat is lang. Uh, geen uren. Dat uh, meestal. Uh, ja, kijk, er is een shortlist van uh, 30 kandidaten. Nou, dat kruis je er een stuk of uh, nou, tussen de vijf en de tien van aan. En dan is de kwestie van uh, onderaf wegstrepen. Ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje arbitrair. Ik heb zelf niet op messi gestemd bijvoorbeeld. Ja. Um, ook al omdat in die periode misschien wel zijn beste wedstrijden nog moesten komen van het jaar. Onder andere de wedstrijd tegen Real Madrid. Um, dus ja, het is, het, is, het is een kwestie van strepen en ik heb, uh, ik heb uh, Iniesta, Xavi en uh, Sneijder uiteindelijk uh, overgehouden. Ja, wat zijn voor jou eigenlijk de cruciale zaken waar jij op let voordat jij je stem definitief bepaalt? Nou ja, kijk, als je puur kijkt naar de kwaliteiten van de spelers, dan zou je, even, dan zou je ook Cristiano Ronaldo moeten noemen natuurlijk. Dus het is, het is vaak een combinatie van, uh, voor mij althans, van technische kwaliteiten... Uh, uh, persoonlijkheid en uh, uiteindelijk ook de prestaties in, in een seizoen, die geven uiteindelijk toch de doorslag. Prestaties in een seizoen zeg je, maar er japan. is ook een WK houden natuurlijk en dat ja. blijft toch het belangrijkste toernooi. Ja, daarom is het ook, uh, heb ik ook die drie, uh, stem, uh, die drie namen genoemd die ik net, uh, die ik net uh, gaf, ja. uh, Iniesta, Xavi en, en Sneijder. Um, en dan blijkt dat Messi nog een heel goed, uh, goede herfst, een uh, goede winter heeft. Ja. Voor mij is dat WK wel doorslaggevend, ik denk voor heel veel mensen. Maar uiteindelijk uh, toch kennelijk niet... Uh, ja, uiteindelijk heeft het niet uh, geleid tot, uh, tot, tot een winnaar, zeg maar. Ja, want toch even de hamvraag, hè. Kun je uiteindelijk tot beste speler van de wereld worden uitverkozen... zonder dat je hebt geschitterd op het WK? Je heeft er wel gespeeld, maar hij heeft niet geschitterd. Ja, dat, dat is een goeie. Ik, ik, in principe wel natuurlijk, want een WK is ook maar een periode... van vier weken in een, in een heel jaar... Um, ik denk dat, uh, dat Messi uh, ook in het volgende seizoen natuurlijk heeft bewezen dat hij, uh, dat hij een, een top 2010 heeft gedraaid. WK was niet subliem, maar ook weer niet zo heel, uh, heel slecht natuurlijk. Dus um, een WK, in een, meestal is het zo dat in een WK-jaar een, uh, een, een, een speler wint die daar heeft geschitterd de finale heeft gehaald. ...of gewonnen heeft. Dus het is vrij uitzonderlijk dat dit nu niet is gebeurd. Begrijp je trouwens de hele polemiek die nu in Spanje is ontstaan rond die uitverkiezing van Messi? Ja, nou ja, goed, als je de Italiaanse en de Spaanse pers met name volgt, dan, dan, dan, dan, die zijn al maanden bezig om hun kandidaten naar voren te schuiven. In Italië wordt natuurlijk Sneijder veel genoemd. Is veel genoemd door, door, door iedereen. Mourinho heeft ook geloof ik Sneijder naar voren geschoven. Nou ja, iedereen schuift zijn mensen naar voren dan in die landen. Dan leeft daar vele malen meer dan bij ons. Ik denk dat wij daar toch wat nuchter tegenaan kijken. Ja, hoewel, ik zag de verkiezing die de bondscoach en Mark van Bommel de aanvoerder hebben gedaan. De, de de namen die zij op het lijstje hebben gezet, die hadden Wesley Snyder ook in hun top drie gezet, maar die hadden ja. even over de reglementen heen gekeken, geloof ik. dat ja. mocht niet. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik krijg el elk jaar krijg je een e-mail met, uh, met reglementen. Ik lees die ook niet elk jaar door, moet ik zeggen. Um, dus ik wist niet dat dat voor hun uh, niet gold op deze manier, eerlijk gezegd. Uh, ja, ik ben kennelijk niet een overtreding, want ik heb ook op Snyder uh, gesteld. Als ja, journalist mag je dat dus? K ken ik wel, ja. <laughs> wel slordig. <laughs> Um, Wat het is is een die verloren gaat. Ik, ik, ik, moet zeggen, ja, nou, ik moet zeggen, ik begrijp de reactie van Kees maar wel. Dat hij zegt, van, dan had de FIFA of Frans voetbal in dit geval, denk ik, wel even een, uh, even een belletje kunnen, kunnen plegen. Of een e-mail kunnen sturen van, uh, dit is niet helemaal conform de regels. Dat hebben ze niet gedaan. Dus ik vind het ook een beetje, een beetje klein eerlijk gezegd. Maar goed, al met al, Messi is het geworden. Kun je ermee leven? Tuurlijk. Frans bedankt. Oké. Okay. We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you do Het is niet de meest grijs gedraaide hit van Elvis Presley... maar wel een aardige suspicious minds was dat. FC Twente heeft er een nieuwe verdediger bij. De landskampioen huurt de Amerikaanse international Oguchi Onyewu... voor een half jaar van AC Milan. Onyewu voetbalde niet of nauwelijks in Italië... want net na zijn overstap vanuit standaard luik raakte hij zwaar geblesseerd... en sindsdien kon hij niet meer in de ploeg spelen. Nu hoopt hij weer aan spelen toe te komen. De keuze voor Twente was voor hem dan ook geen lastige. Well, you know, the choice to to join FC20 wasn't a very difficult decision. You know, I know that this is a, a big club in Holland with high aspirations, won the season last year, and at the moment are having a very good season. And um, my choice was made to try and contribute to the good run that the team's doing and en be part of hij wil dus kampioen worden met FC Twente en onderdeel uitmaken van iets speciaals. Wat in ieder geval speciaal is: dat is de hereniging met de trainer. Want met Michel Prudon werkte hij ook al samen bij Standaard Luik. The coach is very important. And obviously, I've known Michel for a number of years en I've, I've played under him in Belgium. Um, for me, he's a wonderful tactician, uh, a great coach, and I'm just happy to be able to reunite with him and,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 Die Mützenman, er is toch wat loos bij Twente. Dan doen jullie gewoon zaken met Milaan. En dan halen jullie even een speler die bij Milaan onder contract staat hier naartoe. Dat zegt iets over FC Twente momenteel? Ja, ik weet niet of over FC Twente wat zegt. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk ook niet zo naar, uh, naar AC Milaan. Maar ja, uh, we hadden gewoon iemand. We vonden, laten we het zo zeggen. Dit was een opp opportunity. En uh, ja, als het langskomt, dan moet je er wel snel bij zijn. En we dachten, nou ja, toeslaan. We hebben wel eens vaker gezegd, als er een snoepje langskomt, dan, uh, dan hebben we gelukkig nog een klein potje waar we dit soort dingen uit kunnen doen. We ja, nou zeggen zo ze ook, bij Twente doen ze niet zomaar. Dit heeft te maken met het feit dat ze toch rekening houden. Uh, dat doen we eens weg. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant we hebben we wel eens vaker spelers gehaald waarvan we zeggen: nou ja, luister eens, heb je die nou nodig? Nee, maar uh, uh, kijk, we hadden ook Bairami gehaald, maar we kwamen Chatli ook uh, tegen. We hebben ook gezegd, nou ja, we halen toch Chatli. Nou ja, je ziet uh, hoe, het, hoe het is afgelopen. Bayrami is geblesseerd geraakt en Chatli heeft eigenlijk uh, gespeeld... en op een wijze die uh, eigenlijk vijf, vrij weinig mensen in Nederland hadden verwacht. Even concreet nog over Douglas. Speelt er iets? Uh, gaat hij deze transferperiode vertrekken? Nee, echt waar. Er speelt echt niets uh, met Douglas. Maar ja, morgen kan het zo zijn. Dat hebben we nu ook gezien. En dat zie je ook met, uh, met uh, Gucci. Uh, ja, als het voorbij komt, dan moet je razendsnel handelen. Want anders is hij weg. Wat ik net even zei, uh, het grote denken van, van Twente, het snelle denken, het snelle handelen. Uh, zo zijn jullie bijvoorbeeld ook met, met, met Manchester United bezig... Uh, als het gaat om een jeugdopleiding, uh, een soort, soort van samenwerking. Hoe concreet is dat? Ja, nou, dat, dat is eigenlijk wel vrij concreet. Maar uh, daar is het verhaal dat we zeg maar, als onderdeel van Working on the Dream... ons uh, drie jaren plan hebben gezegd van... ja, luister eens, uh, hoe zit het eigenlijk met ons in Zuid-Amerika? Nou, er zijn case Lock in één keer toegewezen... Paraguay, Peru, uh, Argentina... En en naar Sao Paulo geweest. En met uh, Manchester United waren we natuurlijk al maanden in gesprek. En daar is het uh, eigenlijk zo dat, uh, dat we uh, uh, met al die landen, uh, met de grote clubs, de kampioenen... En met deze jeugdacademie hebben we dus afspraken gemaakt... over hoe wij nou in de toekomst eigenlijk de beste spelers in onze optiek... Of in, maar met name in de optiek van Manchester United... hoe die eerst de Twente kunnen en vandaar de stap kunnen maken naar Manchester United. Dus het is in dienst van United eigenlijk?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 Zo'n periode met, met, met spelers die komen, maar ook misschien uh, die weggaan... Dat, dat is een vervelende periode soms voor een club. Uh, bijvoorbeeld uh, Theo Jans. Hè. Uh, Kondal Wolfsburg ging allemaal niet door. Maar uh, ja, die heeft er even aan mogen ruiken. Wat verwacht u wat daar gaat gebeuren? Nou, ik moet zeggen, uh, uh, zoals, zoals ook met, dit, uh, met deze transfer... Uh, ja, ik ga er altijd maar vanuit dat het niet gebeurt... En uh, ja, als het gebeurt, ja, dan moeten we binnen twee, drie dagen... zullen we dan moeten reageren. Of niet, als we andere besluiten nemen. Want we hebben ook weer op het trainingskamp kunnen zien... dat onze jeugd er ook aankomt. En dat, uh, dat zou nog veel mooier zijn. En, uh, maar ja, je wilt natuurlijk aan de andere kant... Uh, ook een aantal aandoen aan risicominimalisatie. En dat doe je eigenlijk hier ook met Kutsi. Dus dat... Uh, Jansen, ook wat hem betreft, niks concreet nog? Uh, totaal niet. Totaal niet. Hij heeft zich echt geen enkele club bij ons gemeld. Sport, kort, kort. De provincie Drenthe wil in 2015 opnieuw de start van de Vuelta in Assen organiseren. Dit na het grote succes in 2009, vorig jaar, anderhalf jaar geleden. De ASO, de organisatie waaronder de Ronde van Spanje valt, ziet graag dat Assen zich opnieuw kandidaat stelt. De provincie Drenthe onderzoekt nu samen met Jos Faase, die in 2009 directeur was, of er genoeg draagvlak is om de start opnieuw te organiseren. En de Zesdaagse van Rotterdam moet het verder doen zonder Theo Bos. Hij heeft zich afgemeld met griep. Samen met Peter Schep vormde hij een duo en ze waren nog kanshebbers voor de eindzegen. Oud-mountainbiker Albert Leon heeft zich van het leven beroofd. Leon was een van de verdachten in de meest recente dopingzaak in Spanje, Operation Gallego. Hij zou andere sporters van verboden middelen hebben voorzien. Leon zou ook bij de vorige grote dopingzaak, Operation Puerto, een rol hebben gehad. Volgens de Spaanse politie heeft de zelfmoord van Leon vooral te maken met huwelijksproblemen. En Robin Hazen heeft de tweede ronde van het tennis toernooi van Auckland bereikt. Hij won in drie sets van de Uruguayaan Pablo Cuevas en speelt nu tegen de Amerikaan John Ischner. To Timo de Bakker haalde de tweede ronde niet. Hij verloor van de Duitser Philip Petschner. Drie van de vier Nederlandse tennissers moeten het in de kwalificaties... voor de Australian Open opnemen tegen een Fransman. Jesse Huta Galung, Thomas Gorel en Matwee Middelkoop... hebben een Franse tegenstander. Igor Seisling neemt het op tegen een Thai. En Carolina Wozniacki, de nummer 1 bij de vrouwen... lijkt nog niet helemaal klaar voor die Australian Open. Ze werd in de tweede ronde van het toernooi in Sydney al uitgeschakeld. De Slovaakse Tchibulkova was in twee sets te sterk. Voor Wozniacki was het haar eerste wedstrijd dit jaar. Ze was in de eerste ronde vrijgeloot. tennisster Esther Vergeer is voor de vijfde keer genomineerd... voor de Laureus Sports Award. En dat is een record. Vergeer is genomineerd voor de beste sporter ter wereld met een handicap. En die award won ze al twee keer eerder. I call Met Stay the Night van James Blunt werd het drie minuten over half elf. Vitesse heeft de rust van Turkije opgezocht... om zich voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. Die rust kan de Arnhemse club wel gebruiken. In het afgelopen half jaar kreeg het de nieuwe eigenaar, Mirap Jordania. En hij sprak de ambitie uit dat Vitesse in 2013 kampioen gaat worden. Jordania is ook een Belek, maar hij weigert om in de buurt van een microfoon te verschijnen. Dat deed trainer Albert Ferrer wel. Hij moet Vitesse wegloodsen van de onderste plaatsen. Een bijdrage van Ronald van der Geer. De bal gaat naar nummer 6. Als de bal van de rechter komt, gaat in. de bal dan Dit is het stemgeluid van Vitesse-trainer Albert Ferrer. Het galmt over het Suezo-sportcomplex in Belek. Spanje is niet tevreden met de uitvoering van een oefening en laat dat blijken. Toch is Ver later positief over de ontwikkeling van zijn elftal, hoewel er volgens hem nog veel te verbeteren valt. En het aanvallende concept dat hij voor ogen heeft, nog niet door ieder lid van de Vitesse selectie, tot in de puntjes wordt beheerst. He is going fast. Going fast. But as I said, we have to translate this to the um or take it to the pitch en winning games. But it's going, going okay. Um, the guys are picking out the concepts, um, so is, everything is going the way that we expected. I don't think this concept is uh, is very um, well. It's very shocking for them. I think they should be um, used to it. And in football, the more you have the ball, the more you can enjoy it. So this is more or less the objective. Ja, we, ja. Hij wil graag heel heel graag naar 4-3-3 en dat is niet altijd wat we hebben gespeeld. En ja, daar. Uh, er worden andere dingen gevraagd als uh, dat je anders speelt. Dus dat uh, ja, moet je aanleren. Dan ja. wordt uitgelegd in het Engels en dan uh, moet je het wel goed begrijpen. Ja. Ja, vandaag op de training was het niet uh, alles ging niet helemaal goed. Dus uh, dan is het uh, niet zo leuk, nee. Hey, dan wordt hij boos, hè? Ja, en dan moet je lopen. Zegt Davy: proper, echte Arnhemmer in een middels internationaal gezelschap We zijn geheim met zijn poegenoten regelmatig lopen. Ja, dat ging het dus niet goed. Nee, klopt, want het spel technisch loopt het nog helemaal niet. Ferrer wilde en kreeg in de winterstop daarom versterking. Onder meer van de Spanjaard Martí Riverola. 19 jaar, afkomstig van Barcelona en een bekende van Ferrer en zijn assistent Capellers. Technisch directeur Ted van Leven vertelt wat Riverola aan Vitesse kan toevoegen. vooruit uh, vooruitdenken. Het is een speler die... Uh, daar proberen we een aantal van te zoeken. We hebben er een aantal spelers die wat sneller denken dan een ander. Um, dit is er ook zo een. die kun je niet erg makkelijk vinden. Uh, deze speler heeft altijd veel in beweging. Hij kent het systeem wat we willen gaan spelen, dat is erg belangrijk. Uh, dat heeft de hele jeugdopleiding gespeeld, dus dat voegt hij toe. Ted van leven. de technisch directeur over de andere aanwinsten. Dat is de 24-jarige Japanner Michi Yasuda. Die kwam over van Gambo Osaka. Uh, Michi kan uh, zowel links- als rechtsbek spelen. Wij zoeken een offensieve bek. Uh, met, met kracht, met loopvermogen, met snelheid en een goede voorzet. En uh, Michi past perfect in dat, uh, in dat beeld. Het voordeel was ook nog eens dat hij transfervrij was. Uh, het was niet het uitgangspunt, maar het was goed meegenomen. Kamba heeft meegewerkt door hem iets eerder te ontbinden. Want in Japan lopen de contracten per 31 januari af. En um, we hebben met hem uh, eigenlijk een 2,5-jarig contract waar we na een half jaar weer onderuit kunnen. Dus, we lopen weinig risico. Het van leven. de technisch directeur van Vitesse, de club neemt dus geen risico met het aantrekken van spelers. Dat was een paar maanden geleden wel anders. Toen de totaal onervaren Albert Verheer werd aangetrokken als hoofdtrainer. De Spanjaard speelde voor Barcelona en Chelsea. Ja, kan dus nu terugkijken op zijn eerste twee maanden als trainer na zijn debuut in november. Waar well, is uh, stressing? <laughs> so you have to um, work longer. And when you are a player, normally you finish training and you just forget. You go home with your family and... You, don't, you are not thinking in football normally until the next training, so as a manager, uh, your job starts when you finishes the training session, so preparing the next one, thinking what you can improve. So it can be a 24-hour job, which is not good, neither, you need to have your own time, but at uh, the beginning is uh, it's pretty stressful, but it's very nice on the other side. Ferrer vindt het de stress bestaan. Je moet er heel veel tijd in steken. Veel meer dan in het vak van voetballer. Toch geniet hij wel van zijn activiteiten zo de eerste maanden. Al heeft hij wat minder tijd voor zijn familie. En hij traint op een heel ander niveau dan waar hij altijd heeft gespeeld. Vitesse is namelijk in tegenstelling tot Chelsea en Barcelona natuurlijk geen Europese top. Dat is geen probleem, zegt Ferrer. Nee, no, it's not difficult. I mean uh, if when I came to Vitesse, I knew that I had to adapt a little bit. And, and that's not a problem for me. So I know what. Um, How is the club? I know where we can get. Um, I know our level. So I'm never going to ask the players to play the same as Barcelona or Chelsea or Real Madrid or being uh, fighting for the first two places in the league. So we know who we are, we know where we can get, uh, where we can go. Um, there is a big range of improvement, and this is the objective, not. Uh, in of title, like Frère, hij wist waar hij aan begon, hoeft zich dus niet aan te passen. Hij is realistisch, weet dat Vitesse niet op het kampioenschap speelt... en vraagt van zijn spelers ook geen Barcelona-Chelsea-niveau. En terug naar Ted van Leeuwen. De technisch directeur wilde eigenlijk deze winter de selectie inkrimpen naar 22 man. Ja, spitz is er nog steeds. Die zou naar Willem II gaan, maar is er nog steeds. En Jeroen Drost ging niet naar het Engelse Watford. Spokkel, Pluim en Kingston die zijn wel weg. En Nasser Barassi bleef... Het zat op de tribune voor de winterstop. Die huurling van Arsenal leek dus niet langer gewenst. Maar is er ook weer bij. Als we ziet hadden willen overnemen permanent... hadden we daar een, een bedrag voor moeten betalen. Dat zijn we van tevoren met Arsenal overeengekomen. Dat bedrag vonden wij gezien hetgeen hij had laten zien uh, te hoog. Dus we hebben hem terug laten gaan naar Arsenal zoals de afspraak was... En we hadden ook eigenlijk zelf gedacht dat Arsenal hem weer zou opnemen. Maar Arsenal heeft afgezien van zijn diensten, het gevolg is dat hij hier is. Vitesse is trouwens met twee groepen in Turkije. De eerste selectie is er en de beloftes. En de beloftes zijn weer aangevuld met zes Georgische jeugdspelers en twee Russen. in De leeftijd 16 tot en met 18 jaar. De spelers uit een talentenplan en een voetbalschool in Georgië... waar eigenaar Jordania ook weer een vinger in de pap heeft. Wellicht kunnen ze in de verre toekomst een rol bij Vitesse spelen... maar deze trip geldt echt als kennismaking. Ja, als ze dan over een paar jaar misschien bij Vitesse komen, dan is die club al lang kampioen. Het eigenaar Jordanië wilde bij zijn aanstelling dat Vitesse terecht in 2013 die schaal boven het hoofd gaat houden. Dat zal Ferrer onder druk zetten. Ja, ik weet het. know. is no, it's good that he has this uh, these objectives. En well, I would love to be uh to be there and do it. But still, we have to work a lot to be champions. There's uh, many clubs here in Holland who een a great history, so they have a bit advantage of. So we have to keep working hard. Now probably someday we can fire for the league. But we still have to improve moet wel lachen om de ideeën van Jordania. Zou ze graag uitvoeren. maar weet dat de weg nog lang is. En geen druk dus. Vitesse is volop in beweging. En met alle aanwinsten wordt de club steeds internationaler. En dan heb je toch ook die echte Arnhemmer. Davy Prupper. Die ja, wat nadelen ziet. Maar ook pluspunten. Ja veel nieuwe nationaliteiten. en Wordt het al snel Engels en... Ja, dat is nog wel eens lastig. Ja, heb je toch nog wat aan je school Engels, hè? Ja, ja op school was ik er nooit zo goed in, maar nu eh, kan ik het nog goed leren, ja. Dus het is dubbel op. Je wordt een betere voetballer en je leert ook nog eens ja. beter Engels spreken. Helemaal. Davy Prupper, de middenvelder van Vitesse, hij zal moeten blijven studeren. Want zolang de stof er niet in zit, zal dit geluid elke dag in Arnhem te horen zijn. Tot het beter gaat. De bal gaat naar nummer 6. Als de bal komt van de rechter, Gio gaat in. Als de bal komt van de rechter... Maar die goes in. Is het Voetbal de voetbalclubs in Europa hebben in 2009 gezamenlijk een verlies van 1,2 miljard euro geleden. Dat heeft de UEFA bekendgemaakt. Dat mag in de toekomst niet meer voorkomen en daarvoor is het financial fair play beleid al eerder ingevoerd. Clubs mogen niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Doen ze dat wel, dan kunnen ze vanaf het seizoen 2013-2014 uitgesloten worden voor bijvoorbeeld de Champions League. En Ronaldinho keert terug naar zijn vaderland. Hij heeft een akkoord bereikt met de Braziliaanse club van Mengo. AC Milan was al langer rond met de club. De 30-jarige Ronaldinho kreeg de laatste tijd nauwelijks meer speeltijd bij Milan. En bij Flamengo hoopt hij zich weer aan de kijker te spelen voor het nationale team van Brazilië. En dan nog een transfer. Romano Denneboom heeft een nieuwe club. Hij gaat aan de slag bij Arminia Bieleveld uit de tweede Bundesliga in Duitsland. Denneboom tekent een contract tot het einde van het seizoen. PSV is een spitse trainer en scout kwijt. Luc Niel is namelijk verkast naar Turkije. Hij gaat bij Kazim Paza samenwerken met hoofdtrainer Fuat Çapa, die twee weken geleden de overstap maakte van RBC naar die Turkse club. Kazim Paza staat laatste in de competitie. En het vrouwenelftal van Willem II is een tweede international kwijt. Nadat eerder Karen Stevens al vertrok, gaat nu ook René Slegers weg. Ze heeft een contract ondertekend bij de Zweedse club Djurgarden. Dör Vanaf februari zal ze daar gaan spelen. Op 31 januari neemt ze afscheid bij Willem II met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Het college van Maastricht wil dat de gemeenteraad de schuld van MVV, die van 1,7 miljoen euro, kwijtscheldt. Burgemeesters en wethouders komen daarmee terug op een eerder genomen besluit... waarbij de schuld van FVV pas kwijtgescholden zou worden... als het geen andere schuldeisers meer had. En een hoge straf voor Celtic-trainer Neil Lennon. Hij is door de Schotse Voetbalbond voor zes duels geschorst. Lennon werd in november naar de tribune gestuurd... tijdens het met 2-0 verloren duel met Hearts. Die straf is opmerkelijk, want Lennon kreeg eerst maar twee wedstrijden opgelegd... en na beroep zijn dat er ineens zes geworden. Lennon en Celtic gaan nu opnieuw in beroep.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 I'm ...nummer met een verhaal. Het is de titelsong van de documentaire van Al Gore... ...An Inconvenient Truth. U hoorde dat waarschijnlijk al. Het heette I Need To Wake Up. En de zangeres was Melissa Etheridge... We horen de laatste tijd weinig van het Nederlandse zaalvoetbalteam... maar dat moet binnenkort gaan veranderen... want binnen de lijnen moet dat gebeuren... door plaatsing voor het EK van volgend jaar in Kroatië... en buiten de lijnen met een nieuw plan van de KNVB. Gisteravond speelde Oranje het eerste van twee oefenduels tegen Slowakije. Verslaggever Ragnar Niemeyer ging kijken... hoe het ervoor staat met het Nederlandse zaalvoetbalteam. Panningen, Limburg, maandagavond... Stil op straat, donkere straten, niet meteen een plek waar je het Nederlands zaalvoetbalteam verwacht... in voorbereiding op het Europese kwalificatietoernooi, straks over een week of zes in Rotterdam. Maar binnen in de sporthal doet de speakers zijn best om de sfeer erin te krijgen. We beginnen met Slowakije En met Slowakije nummer 1, please welcome de goalkeeper with number 1, Mario Kasparovic. Nummer 15, Juraj Bujajnik. Ik kan me voorstellen, want uh, Slowakije op een maandagavond in panningen, dat is niet waar je het uiteindelijk voor doet. Uh, nou ja, kijk, je moet het zo zien. Het staat wel een teken voor, in de voorbereiding voor uh, eind februari. Slowakije hebben wij uh, vorig jaar gehad, uit. Hadden we hebben uh, ja, twee, uh, twee keer verloren. En dat was ook sowieso voor ons om zelfvertrouwen op te doen. Naar, uh, naar aanleiding van Brazilië. We hebben een redelijk toernooi gespeeld was het goed als we twee goede resultaten halen, dat we met goed veel vertrouwen zeg maar, de kwalificatie ingaan. We moeten eerst maar weer ons zien te plaatsen voor een EK of een WK. En dat is ons uh, doel van februari en dat is een, echt een ultiem doel. Want het is een tijd geleden en het is tijd dat we er weer bij zijn. Aanvoerder Samir Makouki en keeper Peter Roosendaal hoort u. De laatste keer dat Nederland meedeed aan een Europees kampioenschap zaalvoetbal was in 2005. Daarna werd het stil. En Rozenbeek heeft wel een mooie manier om dat onder woorden te brengen. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Ze zeggen wel, if you don't appear, you don't exist. Dus we proberen wel, de spelers zelf proberen in het land waar ze kunnen... proberen ze goed voor de dag te komen met clinics. Proberen met je club te praten, veel op websites. Er worden tegenwoordig heel veel filmpjes op YouTube downgeloond, gedownload. Dus kijk, we zijn daar echt wel mee bezig. Alleen, het, het is een waarheid als een koe. Er is geen saalvol op tv op het moment. Dat is gewoon lastig. Maar daarom is het goed dat jullie hier vandaag zijn. De tv was hier vandaag. Ja, het is weer een begin. Maar het is niet genoeg. En dat realiseert de KNVB, de voetbalbond, zich inmiddels ook. Vorige maand zijn plannen gepresenteerd om de zaalvoetbalsport nieuw leven in te blazen. Er moeten meer spelers komen en het ambitieniveau van het Nederlands al moet omhoog. Het zijn plannen die captain Makoekie en keeper Rozenbeek als muziek in de oren klinken. Uh, de meeste jongens werken ook gewoon nog daarnaast. Uh, zoals ik zelf werk gewoon nog fulltime daarnaast. En je moet gewoon heel veel... Uh, ja, het is gewoon een amateursport of ja, uit de hand gelopen hobby. En we willen met het Nederlands elftal, we willen met het Nederlands zaalvoetbal ja, gewoon naar een hoger plan om uiteindelijk een professionele zaal uh, ja, voetbaltak te krijgen. En je ziet ook dat heel veel landen uh, om ons heen, ja, die zijn uh, enorm sterk geworden. Ik noem maar naar Roemenië, wat er vorige keer bij was. Uh, ja, dat zijn landen die hebben een vlucht genomen in het zaalvoetbal. Ze zijn ook allemaal full prof. We komen net uit Brazilië terug, toernooi gespeeld daar. Uh, dan zijn we 13 van de 16 geworden. Daar waren veertien uh, proflanden. Alleen Nederland en Zambia waren geen proflanden. En wij denken dat daar ook wel iets in zit, ja. Gaat dat hier ooit gebeuren? Uh, ja, ploegen zijn net uh, de aanvoerder. Het is een klein beetje semi-professioneel misschien, maar dan houdt het echt wel op. Ja, uh, de meeste jongens die moeten er gewoon naast werken. En uh, ja, dat is niet eenvoudig, want uh, het gaat ook van je, van je rust af. Hè? Want uh, het is niet alleen de, de arbeid die je levert, maar ook de rust die je nodig hebt om een, uh, een goede pot uh, neer te zetten. Wat doet u door de week? Ik ben communicatieadviseur bij de gemeente Kastrikum. Ja, dat lijkt me heel lastig om dan op een maandagavond in panningen te kunnen voetballen. Ja, nou ja, goed, het zijn vrije dagen en ik heb een hele fijne werkgever wat dat betreft. Uh, anderzijds, ja, het is een beetje geven en nee, Je moet hard werken en dan uh, heeft je, je werkgever ook wat voor je over. Maar dat geldt voor heel veel van deze jongens. We moeten ons af en toe best wel, uh, best wel schikken. En, uh, ja, het is niet altijd even makkelijk. Maar goed, we uh, zijn allemaal zaalbal, uh, mijn net, zavelbal gek durf ik wel te zeggen. En uh, dat doen we graag. Dan natuurlijk het Nederlands team, jongens. Laat je horen voor Peter Rozenbeek. Met nummer twee, laat je horen voor Dennis Selbach. Met nummer zes, en dit is onze aanvoerder van vanavond, Samir Makoegi. En natuurlijk onze coach Marcel Loosveld. Dames en heren, geef dus ook een applaus. Onze Over zes van... weken wacht voor Nederland een Europees kwalificatietoernooi in Rotterdam. Kan het mooier, maar dat is de korte termijn. Voor de lange termijn heeft Oranje meer nodig, de bondscoach Marcel Loosveld legt uit. Kijk, als je naar nou vanavond kijkt, internationaal is natuurlijk altijd, wil je ook maar internationaal succes kunnen hebben, ja, dan moet natuurlijk wel je, je competitiestructuur, uh, je nationale competitie moet natuurlijk wel op een hoog niveau zijn. En daar bedoel ik mee dat de spelers zoals vandaag iedere keer ook tegen deze weerstanden aanlopen, willen ze beter worden. En dat is op dit moment nog niet altijd het geval. Er is een plan gemaakt. Uh, je refereerde er al een klein beetje aan eind vorig jaar om, om toch dat, dat spel uh, om dat op te peppen. Uh, meer leden te gaan zoeken, uh, het spelpeil omhoog te trekken. Uh, zeg ik dat goed? Ook dat is een onderdeel ervan. Kijk, als, zeg maar, ik kan maar meer bezig met de voetbaltechnische zaak van de kant. En dan kijk ik naar, naar zoals vanavond, dat we ook natuurlijk een doelstelling... en prestatiedoelstelling hebben neergelegd voor... Uh, um, uh, voor Nederland zijn de, uh, de plaatsen op, op de wereldranglijst. En uh, nou, daar, daar wil je dan aan werken. En de andere zaken zijn natuurlijk zeker van belang. Want uh, je ziet vandaag, het was niet, uh, was niet echt heel volk, Dus het is ook belangrijk dat we zeker met name in... Uh, ja, misschien een breder publiek het zaalvoetbal uitdragen. Maar ook laten zien dat het gewoon aantrekkelijk is als kijkspel. Met uw applaus wensen we natuurlijk Ons Oranje heel veel succes. Straks 24, 25 en 27 februari in de Topsporthal in Rotterdam. Heel veel succes. Geef ze nog één keer applaus. Ons Oranje tegen Slowakije, 1-1 voor vanavond. Maar morgenavond spelen we weer. Nou, en ze speelde inderdaad weer. Vanavond verloor Oranje met 4-0 van Slowakije. Dit noemen ze nou Americana in de blueswereld. Abaricana. No Blues was dat uit Nederland met Long Legged Woman. Dan hebben we nog een aantal oefenvoetbaluitslagen voor u. De Olympische selectie van Oman, jawel, speelde tegen Feyenoord. Feyenoord won met 1-0. En dan in Turkije Ankara Gutsu tegen AZ 1-2. De Graafschap speelde tegen kickers Offenbach 1-2, het verloor dus. Dan ook weer in Turkije Konya Sport tegen Willem II, dat eindigde in 2-0. Utrecht verloor van Heerenveen in eigen huis met 1-2. En NSC speelde gelijk tegen SKV Mechelen uit België... 0-0. Dan een opmerkelijk podium bij de Wereldbekerwedstrijd Slalom in Vlachau. Twee skiesters gingen daar met de winst aan de haal. Maria Ries en Tanja Poetainen kwamen na twee runs uit op exact dezelfde tijd. Wij zijn ermee aan het einde gekomen van onze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Mieke van der Wij achter de microfoon. Ik wens u nog een prettige avond.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 Naar Stomp.nl. Radio 1: Het nieuws van alle kanten. Hey, how do you do girls, 100% Esther. I love you. 100% Klaas. Oh. 100% Frits. Zeg, als je de rits van je jas zoekt, die zit op je rug.